De protesterende ambtenaren hebben minister Donner een manifest aangeboden. De reactie van de minister werd overstemd door boegeroep. Ik zou u dolgraag salarisverhoging geven, maar het geld is op. En... Donner benadrukte dat hij de problemen liever nu oplost. dan ze door te schuiven naar volgende generaties. De Tweede Kamer houdt vandaag nog een spoeddebat. over de geplande bezuinigingen. op het passend onderwijs. Alle oppositiepartijen willen dat ook premier Rutte daarbij is. De partijen zijn ontevreden over het debat van gisteren. met minister Van Bijsterveld. die bleef vasthouden aan de bezuiniging. van 300 miljoen euro. op de extra hulp voor leerlingen met problemen.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 Piesheuvel is volgens het hoofdbestuur van MKB Nederland een ondernemer puur sang. Hij heeft een bedrijf opgericht dat investeert in diverse ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf. En ook is hij directeur van een toeleveringsbedrijf voor de Doe-het-zelf-markt. De dagelijkse leiding draagt hij over als hij op 1 juni MKB-voorzitter wordt. FC Twente heeft de uitwedstrijd voor de Europa League tegen Rubin Kazan met 2-0 gewonnen. De doelpunten vielen in de tweede helft. en werden gemaakt door De Jong en Wisgerhof... Twente had voor het begin van de wedstrijd in Moskou bij de UEFA geprotesteerd... omdat het 15 graden vroor. Het duel was overplaatst omdat het in Kazan, in Oost-Rusland, nog veel kouder is. In het weer dan vrij zonnig met maximaal tussen 4 graden in Groningen en 8 graden in Limburg. Morgen in het noorden meer bewolking, maar in de rest van het land opnieuw zonnige periode. Het wordt wel iets frisser met maximaal tussen de 2 en 6 graden. Aan de B verkeersinformatie. Het is niet drukker dan normaal op een donderdag. Op dit tijdstip er staat nu zo'n 75 kilometer aan files. Dit zijn de langste files van dit moment. De A2 Amsterdam-Utrecht tussen Vinkeveen en Knoop het Oude Rijn 11 kilometer. Bij Rotterdam op de A15 vanuit de Europoort staat tussen Brielen en Spijkenissen 6 kilometer. A28 van Utrecht naar Amersfoort tussen de Uitof en Leusden 8 kilometer.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 Villa VPRO Blok en Ger Jochems Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Het is donderdagmiddag 5 over vier en dat betekent in Villa VPRO de hoogste tijd voor ons economiepanel. Klinkende munt met vandaag Marianne Thijssen, hartelijk welkom. Ex-ABN AMRO en inmiddels eigenaar van een bedrijf dat zich specialiseert in financiële producten. blijft... Prachtig, kan je je zoveel bij voorstellen? Toch? Ja, wij ook. Maar niet gebreide portemonneetjes of zo? Geen gebreide nee, portemonneetjes. Een tijdje geleden, als je het woord gift, uh, uh, financiële producten hoorde, dacht je het woord giftig daarbij, he, vanwege die hypotheek en zo. Ja, maar, daarom maar dat zijn is wij, eruit, hè? Ja, dat is eruit, maar daarom zijn wij ook. Oké. Okay. Bestaansrecht, heel goed. Arjo van Eester, ook welkom. belastingsspecialist en werkzaam bij Ernst Young. En Paul Jekkers, hij is vakbondsbestuurder, ook hartelijk welkom. En we mogen wel zeggen dat we apentrots zijn dat u hier zit. Want de BBC is hard op zoek naar u, begrepen wij. Maar Villa BPO op Radio 1 ja. heeft u ja. eerder. Dat is de primeur. Wat, wat, wat wilde de BBC van u weten? Ik denk dat dat gaat, dat hebben ze nog niet verteld... want ik stond op het punt om hier naar binnen te gaan... dat het gaat over verdere liberalisering van de postmarkt. Want daar hou ik mij op dit moment het meest mee bezig... en problemen die ook in Engeland te verwachten zijn op dat gebied. Zouden ze advies van u willen? Uh, ik denk... Ik weet het niet zeker. Zou kunnen natuurlijk. Grappig, dus, uh, ja. Wat Gaan hebben we... ze in Nederland verkeerd gedaan? En wat moet Engeland zien de, te voorkomen? De, van welke Zo fouten is. kan je leren. Ja, ja. Ik denk ja. dat het dat is. Ja. Maar wie weet gaat het over iets heel anders. Word ik verdacht van <laughs> <laughs> Wikileaks. Ja, precies. Ja. Kan allemaal. Uh, Paul, ik zeg je en jij tegen jou, want we kennen elkaar een jaar of dertig. Uh, ambtenaren, zowel Rijks- als gemeenteambtenaren, die zijn op het Maliveld. Ik, ik denk dat ze nog bezig zijn. En ze demonstreren niet voor meer geld of meer dit of minder zus. Maar ze willen meer waardering. Het gemak waarmee, dat is een beetje hoe het bij mij overkomt... het gemak waarmee er gezegd wordt, daar duizend eruit, daar snijden... dat doet een uitspraak over de kwaliteit van hun werk en het gebrek aan respect... Begrijp je iets van zo'n demonstratie? Er waren toch 10.000 man die. 10.000 man, uh, ja. En er was ook, ook wel. Ook, een aantal Rijksambtenaren zei ook eerlijk. We komen ook voor 2% loon hoor, nee. meer. Ja. Maar dat was een beetje. Uh, nou, gebrek aan respect, dat was het nou. belangrijkste. Nou, ik, kan me daar wel, ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Omdat met name over, over de hoeveelheid ambtenaren. en wat die dan wel zouden doen. of. want dat is altijd een stiekem een suggestie wat ze allemaal niet doen. terwijl ze wel betaald krijgen. Ja. wordt heel gemakkelijk gepraat. Uh, vaak ook door mensen die dat werk niet zo kennen. En die alleen maar in termen denken van zoveel miljard bezuinigen. Zonder daar een beeld bij te hebben die van als, welke taken dan afgestoten zouden moeten Die als snel denken, publieke taken of publieke werk is vaak vakkenvullers. je van Eyster, jij doet in belastingadviezen en dergelijke. Er zijn daar ja. ook nogal wat uh, mensen die bij de belastingdienst werken. Staan daar op een Malieveld. Uh, denk je terecht dat die iets meer respect verdienen voor het werk wat ze doen? Of zeg je, ze maken er vaak ook zo'n potje van? Nee, nee, ik vind dat ze absoluut meer respect uh, verdienen. Als je bij de belastingdienst hebt, heb je het niet, uh, niet altijd even makkelijk. Mm -hmm. En ja, daar staan natuurlijk, uh, natuurlijk ook bezuinigingen voor de deur. Mm. Uh, en ja, ik zou werkelijk niet weten hoe dat uh, gerealiseerd moet gaan worden. Dus ja, dat die zich onrustig voelen en niet gewaardeerd voelen, et cetera. Nou, wat bij hun er nog bij komt, kan ik mij voorstellen. Uh, die Belastingdienst die functioneerde uitstekend. Toen is de overheid onder druk van de heigige Tweede Kamer begonnen met hun allerlei taken erbij te geven. Zonder daar het geld om het uit te breiden. En goede ICT, dat is natuurlijk helemaal een lachertje in Nederland. En vervolgens worden ze ook nog. En dan, dan loopt dat soep. Ja. Daar worden zij op afgerekend en nu worden ze ook nog eens uh, op deze manier be bejegend. Nou, dat is absoluut waar. En uh, ik spreek regelmatig uiteraard belastingambtenaren. En uh, als je bijvoorbeeld ook kijkt naar de, naar de invorderingskant, ik ken mensen die zeggen van geef me de tien collega's bij en, ik, en, en de, de opbrengst. Uh, stijgt meer dan uh, tien keer zoveel. Het zou het ja. Rijk alleen maar meer geld opleveren... als je iets meer personeel aanneemt. In, in, in sommige opzichten, absoluut, ja. Absoluut. ja. Hey, we zien nu ook met die fraude over die... Ik uh... ga zo even naar je buur van Marianne Thijssen... want die, die ja. schudt haar hoofd. <lacht> <lacht> nou ja, ik heb, ik heb eens ooit eens een keer gelezen in de krant... dat in uh, Engeland de overzeese gebiedsdelen afstoten. En uh, dat als gevolg daarvan het aantal ambtenaren... daar niet, door niet verminderde, maar vermeerderde. En, uh, dus dat is één ding dus ik, ik, ik zie nooit zo die, die correlatie wat ik eigenlijk vind is dat de uh de ambtenaren zijn wel een hele lange tijd in de luwte gebleven. He, er zijn natuurlijk een heleboel bedrijven, waaronder ook ABN AmroBank... en die heeft, hebben tien jaar geleden hebben die ook 6.000 man he, moeten ontslaan... of vrijwillig laten vertrekken. En, uh, dat is even sneu of even respectloos. Of even, he, dus de, het, het zit overal. Dus ik zie ze niet als een aparte groep die nu een extra schouderklopje verdienen. Het overkomt iedereen. En bij nee. hun is het, heeft het heel lang op zich laten wachten. En uh, nu komt het eraan. En ja, dus daar, dan, dan, dan, ik zeg niet dat, ze, uh, dat het niet sneu is. Hè, dat mm -hmm. ik, ik gun iedereen zijn baan. Maar uh, het, het hoort er een beetje bij tegenwoordig. Ja, het hoort er misschien het hoort, het, het, het, het hoort er wel bij. Er zijn heel veel werknemers in particuliere bedrijven die te maken krijgen met ja. ontslag. Maar daar ligt dan doorgaans een wel of niet geaccepteerde redenering van het bedrijf achter. dat ze nu zo en zo en zo en zo moeten gaan werken. of dat ze minder geld verdienen. Of... En, en deze mensen worden gewoon geconfronteerd met de mededeling... dat er in het regeerakkoord zoveel miljard bezuinigd moeten worden. En dat moet dus bij hun geen, geen, geen woord over... Hmm. of ze hun werk efficiënt genoeg doen, welke taken ze dan... Dus dat vind ik in die zin van ja. een andere orde. En dan kan ik me ook wel voorstellen dat ze daarom om die reden gaan demonstreren. En wat, ja, even, even, even wat ik aan jou voorleg dan. Wat er ook nog bij komt natuurlijk, is elke keer wordt er gezegd... en dat gebeurt nooit... Je mag wel ambtenaren eruit gooien, maar ga dan eerst eens vertellen en met elkaar bespreken. welke taken je dan niet meer gaat uitoefenen. En oh, jullie hebben het overigens hartstikke goed gedaan, maar wij denken er anders over. We gaan dit niet meer doen. Dus het is helemaal niet uit disrespect voor jullie, maar wij gaan de samenleving anders inrichten. Daarom hebben we minder ambtenaren nodig. Hou ja. je van ijs? Dat is. Dat ja, nou, je hadden uh, had woorden uit mijn mond wat dat betreft. Zowel bij de Belastingdienst uh, zie, zie ik dat inderdaad. Want ik zou op sommige onderdelen werkelijk niet weten. waar er dan concreet op bezuinigd moet worden. Ik ben naast even mijn nevenfuncties ook dat ik voorzitter ben van een schoolbestuur. Dus als het over het onderwijs gaat, zie ik ook van dichtbij hoe dat gaat. En ik zou werkelijk niet weten. Hoe uh, die bezuinigingen uh, vormgegeven zouden uh, kunnen worden. Ja. Ze lopen vaak al op. Uh, zonder dat je aan kwaliteit zonder dat je in moet. Ex, Exact. ja. Als je gaat bezuinigen, dan verlies je daarmee automatisch op kwaliteit. Ja, dat en het gemak, het, niet waar. Wat, het gemak wat dat, dat, dat Paul ook aangeeft: van nou, dezelfde zelfopjaar moeten bezuinigd worden. En dat moet er dan ook maar gebeuren. Ja, gaat voor mij echt uh, twee stappen terug. Ja, maar Janne Thijs, het laatst Nee, nou, Dat vind hierover. ik niet waar, want uh, of althans, niet altijd, laat ik het zo zeggen. He, je ziet dat onder druk, he, komen er een heleboel ideeën en een heleboel dingen naar boven. He, je ziet ook bij bedrijven. Die moeten gewoon bezuinigen omdat hun efficiency ratio, kostenbaten, helemaal scheef loopt. En dan wordt er ook niet gevraagd wat, eh, de, wat ga je minder doen. Er moet gewoon bezuinigd worden. He, dus je krijgt ook gewoon een, een keiharde druk erop. En het lukt dan uiteindelijk ook. He, dat is ook het hmm. frappante altijd ervan. Hmm. Goed, laten we naar een sector gaan waar het een stukje beter gaat. Ondanks de crisis. Jouw eigen sector, de ING, bank en verzekering. 3,2 miljard winst. Mooi. Gauw inleveren, achter elkaar. <laughs> dat willen ze ook. We krijgen he, dus dat zeggen ze, dat als zegt als ze ook. He. Ze ja. hebben tot uh, 2013 geloof ik. Hebben ze de tijd he, om een schuld af te lossen. Dus ze hebben de schuld al afgelost voor de helft. Ja. en uh, Ze moeten nog de andere helft doen. Dan hebben ze wel een boete krijgen ze erover van 2,5 miljard. Dus ik doe als ze het kunnen terugbetalen... krijgt de belastingbetaler ook wel een, een vet potje extra terug. Dus dat is mooi. Ja, uh, ja gelukkig zeg ik maar. Maar ik bedoel, is, dat is het een, pad een, op dat een ze weer, stap in de goede richting? Ja. Of ze zijn er bovenop? Nee, stap in de goede richting. Hmm. He, dus ze moeten het nog aflossen. En uh, voor hun is er, is er genoeg drijf weer om dat te doen. Bedoel, ze hebben toch uh, commissarissen erin zitten van de overheid. Is Niet slecht, maar ook niet fijn. Maar ze hebben ook, doordat ze uh, een, een beetje staatsbank zijn ja? nog... niet heel erg veel manoeuvreruimte. De mag bijvoorbeeld niet concurreren op de op hypotheekmarkt. De... Nee, maar ze, ze mogen niet, niet, niet commercieel meedoen. Nee, ja. Ze mogen niet in de top drie staan. Hoe komen ze dan aan uh... hun centjes? Want ze moeten aan de andere kant ook weer, door allerlei nieuwe regels... enorme buffers opbouwen voor als er ah, weer ja, is een ik crisis Ik heb begrepen dat ze erg goed hebben gedaan. In de hypotheek, in het afgelopen jaar. Mm. Nou ja, en ze zullen wel met hun een, een, een mismatch op de balans, zullen ze dan ook nog wel wat ja. aardigs gedaan hebben. Ze hebben wat verkopen gedaan, daar zitten dingen in. Dus uh, nee, ik ben er eigenlijk alleen maar blij mee dat ze komen, want dan komen we weer los van staats, uh, he, staatsbanken en dan krijg je weer, he, voor de consument ook goed, krijg je tenminste weer een beetje concurrentie ja. in Nederland. Ja. En, uh, Arjen van Eijsden, de verzekeringstak doet het niet zo goed, 690 miljoen verlies. En nu willen ze ook splitsen, nu, nu dan denk ik, dat is heel goed, je splitst. Die verzekeringsstak in de sterfhuisconstructie, die bank die verkopen we. Want die doen dat hartstikke goed. De bank verkopen? Ja, je moet, je moet weer een commerciële bank worden. Geen staatsbank meer, zelf commercieel opereren. Dan kunnen ze weer dingen doen, zoals Tesla uitlegde, die ze nu niet kunnen doen dan kun je toch een hele hoop geld voor krijgen. Ja, dat zal ongetwijfeld, maar er zullen ongetwijfeld ook meerdere overwegingen meespelen spelen... om, om uh, wel of niet te verkopen. Ik, ik weet niet precies welke die overwegingen zijn, maar ik kan me voorstellen... dat dit nog niet het moment is om, uh, om te verkopen. Dat uh, men daar nog even, liever even mee wil wachten. Ja, gezien, Paul, de, de winst zegt niet alles dus kennelijk. Dat is niet het criterium te zeggen, nou, dit is een krakzinnig, krakzinnige nee, winst. Winst, winst is, is een gemakkelijk begrip naar buiten. Dus dan, dan zien mensen een verhaal over winst... Daar hebben wij ook veel mee. Maar het bedrijf maakt winst, dus het gaat goed. Dus waarom hebben wij een probleem? Hmm. Ja, Je weet niet hoe het A over twee jaar eruit ziet. En B, en dat wordt nog wel eens vergeten: winst is niet hetzelfde als cash. Nee, en, nee. en daar zitten een hele hoop problemen knel. Dat is nog wel, Wat is wel eens waar is het verschil. Hebben. Dan? Nou, gewoon heel, heel simpel: uh, uh, ik heb verder niks en ik verkoop jou een auto voor 40.000 euro. En het jaar is afgelopen. En dan heb ik een eigen vermogen van 40.000 euro. Die moet jij mij namelijk nog betalen. Ja. Maar als de huurbaas langskomt om te vragen... betaal die 500 euro, dan heb ik die niet. Want jij hebt het nog niet betaald. Dan kan ik zomaar failliet gaan. Ja, ja, ja. ja. Terwijl ik dat jaar winst gemaakt heb. En dan moet hebben. dus hun lening worden afgelost. Ja. Ja, is, ja. En dan is dus de vraag... hebben ze dus genoeg cash om de lening af te lossen. Dus verkopen, Marianne Thijssen, zeg jij... niet doen nu. Nou, het is snel mogelijk. Het is snel mogelijk weer naar de beurs. Maar ik bedoel, dat zal nog even op zich wachten, want ze moeten eerst de boel gesplitst hebben. Maar waarom ze... moet die gesplitst? Om de reden die ik zeg? Omdat je van die armoedzaaierige verzekeringsstak nee, af moet? Nee, nee, nee, nee. Omdat ze de, de, de, het te grote principe en de, de, de concurrentie, de, de, de, de monopolieachtige posities, die moesten ze loslaten. Oh, ja. Dus dat is toen de tijd ja. En oh, dat niet meer, moest gescheiden worden. Dat moest gescheiden worden. Dat was toen de tijd met Dus een van de ja. voorwaarden bij de uh, financiering door de overheid. Ja, ja. Goed, laten we even naar uh, de belastingdienst gaan. Twee nieuwtjes eigenlijk. Ten eerste, uh, Arjen van Eijs, dan komen we natuurlijk in eerste instantie even bij jou, de specialist, ja. terecht. Uh, als je te laat bent met je belastingaangifte, dan nou heb ik het over een particulier, gewoon over ons, wij zoals we hier zitten. Als je te laat bent, dan uh, loop je de kans een ontzettende boete te krijgen. Ja, dat klopt. Was dat niet zo dan nu al? Uh... Nou, die uh, uh, wetgeving is per 1 januari 2010 aangescherpt. Men had, je kon altijd al een boete krijgen als je te laat, je de aangifte te laat indiende. Alleen per 1 januari 2010 zijn die boetes verviervoudigd. En daarvan gaat men uiteraard nu het effect merken. Omdat op dit moment natuurlijk de aangiftes gedaan moeten worden. En als je dat niet doet, loop je nu concreet tegen die boete aan. Dus als aan. jij een uh. dag na 1 april, of wanneer is het, uh, aangifte doet... Ben de, dan ben je de pineut? Nee, want je krijgt eerst nog een aanmaning. Mm -hmm. En als je uh, uh, dus niet... Binnen die, aanmaning, binnen die aanmaningstermijn. Uh, uh, de aangifte doet. dan heb je inderdaad wel een probleem. Mm. Waarom, zij is, waarom zijn toen die boetes zo ontzettend verhoogd? Nou, dat uh, uh, heeft te maken met het feit dat. we kennen in Nederland twee soorten belastingen: grosso modo. Aanslagbelasting en aangiftebelasting. Aanslagbelasting moet je denken aan inkomstenbelasting. en vennootschapsbelasting en aan aangiftebelasting. aan uh, loonbelasting en. Uh, en BTW. En ja, dat zijn uh, belastingen. je doet aangifte en tegelijkertijd betaal je. Daar kenden we, als je dus niet je aangifte, loonbelasting of omzetbelasting op tijd indiende... al een boete van uh, ruim 4000 euro. Bij de aanslagbelastingen, zoals de inkomstenbelasting, kennen we dat niet. Die boete lag vier keer uh, zo laag. Mm. En toen zei ik op een gegeven moment de staatssecretaris... ja, raar eigenlijk dat dat verschilt, laten we dat maar uh, gelijk trekken. En ja. toen heeft men het dus uh, verviervoudigd. Alleen... Want ze trekken het nooit gelijk naar beneden. Nee, dat is natuurlijk <laughs> inderdaad de terechte vraag. Ja, waarom, ja. waarom trek je het dan niet naar beneden? Maar bovendien vind ik dat er nogal een, een, een belangrijk onderscheid bestaat... tussen ja, die ene soort belastingen en die andere soort mm. belastingen. Uh, een van de cruciale verschillen is wat mij betreft... hebben met particulieren te maken... terwijl loonbelasting en uh, omzetbelasting... voornamelijk door bedrijven ja. uh, betaald moeten worden. Ja. Waar en kan ik, dit toe gaan leiden? Want ik zie nu alweer enorm veel beren op de weg voor, voor allerlei mensen. Het kan tot vreselijke bedrijven gaan bedrijven leiden. Nou, me me. de de... de, de, de, de Pijn wordt het enigszins verzacht doordat je als je de eerste keer te laat bent... dan krijg je een boete van 226 euro aan je broek. Nou, dat was voorheen ook al zo. Dus in die zin lijkt er niks veranderd te zijn. De tweede keer 984. Nou, dat is wel een merkelijke stijging. En je hebt heel veel van die mensen die gewoon stelselmatig te laat zijn. Als dat langer duurt, dan kan het dus uiteindelijk 4920 uh, worden. Ja, dat gaat dus wel heel veel pijn doen. Maar ook voor bedrijven is maar het Maar Janne Thijs, ik het klinkt dat je redelijk in de oren... Nee. dan moet je maar zorgen dat je op tijd bent... Nou, ja, ja, enerzijds zeg je, je moet maar zorgen op tijd, want je weet het. Alleen, ik vind het, hè, als, je het ver, bedoel, de, de, als je kijkt naar wat het, uh, het, het gemiddelde inkomen van de Nederlander is, en dan zo'n boete erop, vind ik vrij buitenproportioneel. Hmm. Vind ik niet leuk meer. Nou, ik vind ja. het ook een beetje Is, Sorry, is dat echt het enige argument? Ja? Dat die ene die was vier keer zo hoog, dus ja. moeten we dat maar gelijk trekken. Ja, nou ja, je ziet nu. Uh, Vind je een beetje primitief, Paul? Ja, ik kan ook ja. wel een paar onzin dingen verzinnen. Waar ja. het niet helemaal gelijk is en dan gaan we dat gelijk trekken. Ja. Dat is het ene argument dat vorig jaar gezegd is. Nu zie je van. Ik zag in het nieuws dat de Belastingdienst van woord van de, van de Belastingdienst had gezegd: van. Nee, we moeten de boetes aanscherpen. Want de kosten die stijgen ook. En, maar dat argument is in ieder geval vorig jaar nooit genoemd. Dus ik denk dat dat een beetje hmm. uit de lucht gegrepen is. Nee, maar het is niet. Maar dat kan ik me wel voorstellen. Als, als de Belastingdienst zegt: we hebben ontzettend veel achterstand in die aangifte. en al die mensen denken ik ook al. Mij schelen, ik betaal uit 200 ja. euro en, uh, en ondertussen verdien ik met mijn zwarte geld dat al uh, in uh, anderhalve achterna middag. Dan heb jij een vreselijk beeld van de maatschappij, maar, maar als dat <laughs> niet zo is, dan, dan, dan, dan denk je ja. Ja, nee, ik lijkt vond, het alleen maar in de agressie. Precies, ik vond het argument ook niet, niet zo sterk. Je moet wel zeggen, je ziet het overal in de wereld dat boetes. Dus omhoog gaan, aangescherpt worden. Het sanctiebeleid wordt sowieso scherper, zwaarder. Maar als het buitenprofessioneel is, hè, dan zeg jij, Mar Marianne, dan als je dat zou kunnen onderbouwen, dan verder ook, dan denk ik aan de term onbehoorlijk bestuur. Nou, vind ik bijna. Ik vind het te gemakkelijk. Ik vind ja. echt dat je de... de... De mensen die. Uh, weet ik van wat voor redenen dan te laat zijn. En misschien kan je daar nog bezwaarschrift over in. Maar, maar stel, ja. je, je bent gewoon dom en je vergeten. Ja. En uh, je krijgt dan uh, 5000 euro aan je broek. Ik vind dat gewoon het slaat. Dat moeten mensen echt uh, vakanties voorop zeggen. En weet je wat dat is ingrijpend in een menselijk. Ik vind dat niet netjes en dat vind ik dus inderdaad bijna dat je zegt dat mag je niet doen. Nee, maar, ik denk dat in veel gevallen inderdaad dat boetebedrag ook in geen verhouding nee. staat tot datgene wat er nog betaald moet worden. Er is nee. een aanslag van 200 ja. euro. Krijg je boete van euro. Oh, ja. ja, maar dat, ik bedoel, dan hebben we het wel over situaties dat je dus al al tig keer te laat bent ja. geweest hè, en tig keer aanmaning hebt ontvangen op een gegeven moment moet je natuurlijk wel af, af gaan vragen van ja, dan moet je wel heel erg dom zijn. Wil je dan nog niet doorhebben dat je op tijd je aangifte in moet dienen? Ja. Ik bedoel, die, die, die, die kanttekeningen wil ik er ja. wel bij maken. En, en werkt het niet altijd zo dat er dan toch wel weer verzachtende omstandigheden kunnen zijn dat je een zaak kan gaan beginnen? Of ik ziet het helemaal voor me, hoe lang dat het allemaal moet gaan duren, maar het kan. Misschien... Abs absoluut, ja. er, er zijn je ook, altijd weer een beroep. Ja, je kunt een bezwaren in beroep en een rechter zal ook inderdaad als die omstandigheden aanwezig zijn rekening houden daarmee en de boete ook matigen. Oké, okay. zullen we nog een belastingonderwerp doen of zullen we eerst naar uh, Os gaan? Ger, zet Os, het laten we ons doen. We OS ja. doen? Ja. MSD Os, het Ik vroeger. ook. Maar dat aan jou. Ja, uh, uh, MSD Os, dat was vroeger van Organon. Dat is toen onder een ander concern gegaan, en die wilde het opdoeken. En toen is er gepraat met de overheid van willen jullie Amerikanen dat bedrijf niet overnemen. Dat is uiteindelijk niet gelukt. Ik hoorde Jaap Koelewijn gisteren, econoom. En die zat bij BNR en die zei. Dat heeft Verhagen natuurlijk helemaal verkeerd aangepakt. Die dacht een beetje te kunnen, fijn te kunnen gaan onderhandelen met die Amerikanen. Maar die Amerikanen onderhandelen helemaal niet. Die willen gewoon hun zin hebben. En als ze hun zin niet krijgen, doen ze het gewoon niet. Punt. En hij heeft steeds gesuggereerd dat er wel een deeltje uitgehaald zou kunnen worden. Paul, jij bent onderhandelaar van je vak. Heeft hij een punt? Ik koop niet zo vaak bedrijven. Maar <laughs> uh, ik denk wel dat op het moment dat zo'n bedrijf als MSD aankondigt dat ze, dat ze die vestiging in Os gaan sluiten. en je wil daar nog wat regelen dan moet je niet de illusie hebben dat je daar op je gemak een half jaar voor kan nemen. Nee, dat, dat, nou. dat lijkt me duidelijk. Dat, dat besluit van MSD is ook niet op een achternaammiddag genomen. Die hebben dat allemaal doorgerekend en zo zal het gegaan zijn. En hebben besloten dat het economisch of anderszins niet meer interessant is. Of ze hebben. Hm. Had, dan, had dan op een eerder moment. als er op een eerder moment. van overheidswegen. Uh, ik wil niet zeggen ingegeven, want dat kan niet. maar als, als die wat eerder. op het toneel waren verschenen. en wat eerder hun verontrusting hadden kunnen uiten. en wat eerder hadden kunnen zien dat er een enorme expertise. Uh, uh, verdwijnt uit het land. Was er een eerder moment geweest waarop dit voorkomen had kunnen worden? Nee, dat denk ik. Dat, de, het is een puur een particuliere onderneming. En de, de, de gemiddelde Nederlander denkt nog steeds... dat de overheid daar wat in te verhapstukken heeft. Maar dat is gewoon namelijk, niet het geval. Zo wordt het op een of andere manier toch uh, ten gevoed, De overheid maar kan de faciliteren daarin... als er een andere koper op de markt is... door te kijken of daar bepaalde faciliteiten aangeleverd kunnen worden... die, het, die de aankoop of de overname wat gemakkelijker maken. Daar kan een rol in gespeeld. Vestigingslast of zoiets. De overheid kan... Gewoon zijn prestige als overheid lenen door een minister-president of wie dan ook daar. Dat, dat wil ook nog wel eens helpen om, ja. om uh, mensen in, tot een wat zachter standpunt te leiden. Maar de overheid gaat nooit zoiets kopen of daar een, een, een rol in spelen. Ja, maar Janet de denk je dat het op een andere manier had af kunnen lopen? Dat er toch nog een deel van dat bedrijf en dus ook van die expertise uh, voor Nederland behouden had kunnen blijven? Ja, of is het, was het al vanaf het begin bekeken zaak? Mm, nou ja, Voor ze, het ze zware, het ja, in mijn ogen zijn ze vrij laat inderdaad begonnen ermee. Uh, als een, een bedrijf eenmaal een besluit heeft genomen... is dat niet altijd makkelijk omkeerbaar. Uh, het enige is dat wat, dat wat ik ervan begreep is dat er wel gegadigden zijn geweest. En uh, ik denk dat geen bedrijf er vies van is om een, een som te krijgen voor iets wat ja. je toch wil opheffen. <laughs> uh, dus daar er zit iets raars in dat je dus nu he, misschien wel kosten moet maken om, om, om dit op te ruimen. He. Dus, ja. dus er, te verhuizen en, en te ontdoen. Uh, en dus dat ze dus niet de deal hebben willen sluiten met een derde. Nou ja, dat, da, daar zullen ze hun reden voor hebben, of concurrentiebasis, of dat er toch ja. nog veel gedaan moest worden, dat ze garanties waarschijnlijk moesten geven. He, dus de overnemende partij. Of dat. Ja, weet je, dus dat, dat zal wel te moeilijk en te lang hebben zijn geworden. Ja. Dus dan is het klaar. Heb hm. je nog een gedachte bij Arjo? Nou. Uh, uh, twee dingen, want dat, dat intrigeerde mij ook. Sowieso al drie partijen hebben zich uh, aangemeld. Uh, ook deze week kwamen er weer namen naar boven. En dan denk je van ja, waarom zou je dat niet willen ver ver verkopen? Maar kennelijk, ik begrijp dat ze het innovat die innovatieafdeling naar Amerika willen halen. En ik kan me wel iets bij voorstellen dat als je dat wil doen... en dan ga je het niet aan een ander nee. verkopen... dan gaat de ander met uh, jouw ja. innovatieafdeling uh, vandoor. Dus daar kan ik me op zich wel iets bij voorstellen. Maar ik denk dat, dat we ook even wat dieper moeten gaan. En ons, ons af moeten vragen, hoe is het met het innovatiebeleid gesteld Geweest de afgelopen in, uh, Nederland? In, in Nederland de afgelopen jaren, en is dat uiteindelijk ook niet de uh, er was uh, een platform? Dan komt het toch altijd goed, yeah. <lacht> <lacht> Behalve als in de Noordzee staat er een olie op boord. Ja, precies, arme, <lacht> Ik ken de precieze <lacht> argumenten van MSD uh, niet waarom ze over wilden gaan tot uh, de, de sluiting uh, uh, hiervan, uh, maar je moet je natuurlijk wel afvragen: van ja, als het vestigingsklimaat. Op innovatief gebied, op fiscaal gebied, noem het allemaal maar op. Dusdanig is dat er een echt voordeel in zit om je onderneming in Nederland te laten, had MSD het dan uh, uh, ook willen sluiten. En dat vind ik een hele intrigerende vraag. En hmm. nou, we hebben net het bedrijfsleven, de, de bedrijfslevenbrief van Verhagen gezien, waarin hij zeg maar de kaders uh, vaststelt voor het, het innovatie. Precies. ja. Hmm. Ja, en ik ben heel benieuwd wat, uh, wat dat uiteindelijk uh, gaat worden. Maar ik denk wel dat we daar uh, uh, toch als Nederland wat nog veel beter op, op moeten sturen. Want je ziet natuurlijk een vertrek uh, van bedrijven uit Nederland. Dat is gewoon hartstikke zonde. Ik weet niet meer wie het was, maar een paar weken geleden riep uh, een, uh, een uh, bekende Nederlander van... laten we een voorbeeld nemen aan Frankrijk. Die toch veel chauvinistischer in, is in dit ja. soort dingen. En er wel voor zorgt dat de bedrijven in Nederland blijven. Ja. Ik vind het toch leuk om tot slot even over iets waar uh, toch veel reuring over onder. Ontstaan is de, deze week. Uh, kan Eurlings, onze, onze voormalige verkeersminister, die gaat bij KLM Air France werken. Directeur van de Cargo de ja, en de Franse divisie. Niet. En toen werd er steeds gezegd: ja, zie je wel, want hij was altijd al ontzettend pro-KLM als minister en nu uh, wordt hij, als het ware. Wat vinden jullie daarvan, uh, Marianne Thijssen? Nou, ik vind het, Kijk, ik gun hem hartstikke zijn baan. Hè, dus dat ik, ik vind, het is een hartstikke leuke baan en ik uh, bedoel, hij. Uh, hij is jong en hij moet verder. Uh, alleen, uh, ja, ik vind dit dus eigenlijk niet kunnen. Hij is daar zo, uh, in, in, in, die, in die branche is hij bezig geweest. Hij kent de, de, de hele branche, hij heeft met ze onderhandeld. Uh, hij heeft ook met, met concurrenten in die markt heeft die onder, heeft die aan tafel gezeten. En, en... Dus dan, ja, dan zet je je toch buitenspel. Ja. Dus misschien moet je je termijn langer zetten. Hè? Dus de, ik vind, er moet een soort regelgeving komen. Misschien nee. is dit, ik vind dit iets te kort. Nee. Hè, misschien had een half jaar langer gedaan dan had dat gekund. He, en nu vind ik, ja, hij trekt het over, alles wat hij doet kan tegen hem gebruikt worden. Hmm. Ja. En dat is, hij heeft een zwakte nu, ook voor de KLM. En dat is niet handig. Arie van Vrijste? Nou, op zich ben ik dat wel met Marianne eens. Ik vind wel van, ik, ik uh, spel hem wel, of dicht hem wel zoveel professionaliteit toe, dat hij daar absoluut geen misbruik van zal maken. Dus in die zin. Uh... Ik denk dat je zoveel professionaliteit iemand toe kan dichten. Maar ja, het kan wel misbruikt worden het door dat de tegenpartij. Te te te Precies, ja. nee, dat sluit ik ook niet ja. uit. Paul? Ja, maar aan de andere kant denk ik dat zal de KLM ook wel overwogen hebben. Ja. En, uh, en uh, ja. daar een risico-inschatting ja. van uh, gemaakt hebben. En gedacht hebben het voordeel is groter dan het uh, denkbare nadeel. Nee, Mijn talent begrijp ik ook wel. Ja. Maar, maar beeld, ja, dus dat ja. Begrijp je de beeldvorming? Dat ja, beeldvorming is, is zeggen, evident. Ja. Zeker als je rijtje in de rijtjes ziet. Aan de andere kant hebben we het net over gehad. Uh, zouden we meer industriepolitiek uh, moeten voeren... en zouden ja. we meer bedrijven ter wille moeten zijn... om te zorgen dat ze hier blijven? Nou, mhm. dat heeft hij dus gedaan. Als je dat hele lijstje bekijkt. dus Daar <laughs> heeft hij precies gedaan wat hij <Bever Brig Bin> tenha, <Emperor> <Racing> uh, uh, van dit panel ook al uh, had, had moeten doen. Of een minister althans. Ja. Ik ben, het, ik ben het met Marianne eens, het is wel heel snel. Nou precies, zou je niet een soort. Het is wel ja. heel snel. Op ik moet denk dat, nemen ik dat, niet dat, dat, je, ja. dat je dat als, bijvoorbeeld dat niet als minister van Justitie nee. ook niet hoofd van de vreemdelingendienst ja. wordt meteen nadat je weggaat nee. of zo. Of, direct, of directeur nee. van de gevangenis of. Even en verwacht ja. Oké, okay, nou misschien is dat ook wel wijs. Juist. En ik maak even plaats voor de nieuwslezer. vind het ja, heel goed. Ik ga uh, onze panelleden bedanken, Paul Jekkers en Arje van Eijssel en Marianne Thijssen. Hartelijk bedankt en graag tot de volgende keer natuurlijk. Villa VPRO is er aankomende maandag weer. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat u Radio 1 niet scherp en op de voet moet blijven volgen. Nu ook op dit moment. Want zometeen na het nieuws het Radio 1 journaal wordt gepresenteerd door Lucella Carrasso. Zeker. Goedemiddag met Tim Overdiek. En deze week leren wij steeds meer over Bahrein. Zometeen ook weer uh, vanuit Amerikaans perspectief. We zijn bij het wat sarcastisch aandoen feestje van de Belgen. Die het wereldrecord voor Meren hebben gebroken vandaag. En de clubarts van Twente die vertelt wat zich allemaal heeft afgespeeld rond de wedstrijd in Moskou. Waar ze met thermometers op het veld liepen vanmiddag om te kijken of het wel oké okay was om te spelen. Nou, dat na het nieuws van half vijf. En dat krijgt u van Mark Visser. Radio 1 Het NOS-journaal. Premier Rutte zegt dat het kabinet de abortustermijn niet wil verkorten. Gisteren kreeg hij in het EO-programma Moraalridders de vraag of hij bereid is de abortuswet te herzien. Als wetenschappers zouden aantonen dat een foetus van 22 weken levensvatbaar is. Rutte zei toen dat hij altijd wil discussiëren als de wetenschap naar aanleiding toegeeft. Vandaag benadrukt Rutte dat hij de abortuswet niet ter discussie wil stellen. De directie van de NS krijgt geen bonus over 2010... vanwege de problemen op het spoor door het winterweer. Daardoor heeft het spoorbedrijf de jaardoelstellingen niet gehaald. En de stopman Meerstad had al aangegeven dat hij een eventuele bonus... net als vorig jaar aan een goed doel zou schenken. In Cairo heeft een jongen van 16 bij het vuilnis op het Tahirplein... een beeld van een farao teruggevonden. Het is een 7 centimeter hoog beeldje van farao Agnaton. Dat tijdens de volksopstand werd gestolen uit het Egyptisch museum...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 ANWB verkeersinformatie met een dikke 130 kilometer aan files. Het is niet drukker dan gebruikelijk op een donderdag. Uh, dit zijn de langste files van dit moment. Op de A2 Amsterdam-Utrecht staat tussen Vinkeveen en Knooppunt Oude Rijn 14 kilometer. En op de A15, eerst vanuit Europoort, daar staat tussen Brielen en Hoogvliet 10... en een stukje verderop tot aan rotterdam scharloos 5 kilometer. Bij Utrecht op de A28 in de richting van Amersfoort... tussen de Uithof en Maren 7 kilometer.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 8.000 f... euro. Wat krijgen we nou? 8.400 f... euro. Jongens, het is eens voor piepje 8.480 euro. Ha. Ga snel naar uw dealer of kijk voor de voorwaarden op Peugeot.nl Het NOS Radio 1 Journaal. Met Lucella Carasso en Tim Overdik. Goedemiddag, rechters en psychiaters reageren deze uitzending op het plan om TBS op te leggen... ook als verdachten niet willen meewerken aan psychologisch onderzoek. Het blijft gisteren in het Midden-Oosten en het Noorden van Afrika. Opnieuw demonstraties in Libië en Bahrein, waar de machthebbers antwoorden met een wapenstok. We zijn bij Libisch protest in Den Haag en bellen met een Nederlander in Egypte. Praten ze daar nog wel over hun afgetreden president Mubarak? U gaat het horen. En dag 249 voor België zonder nieuwe regering. Dat is een wereldrecord. Onze correspondent markeert dat moment. Vanuit Gent doet hij dat. En wij willen graag weten van u hoe de Belgische onderhandelaar de impasse moet doorbreken. Reageer via Twitter, het NOS Radio 1 of via ons weblog op de site nos.nl. In Libië was het vandaag de dag van woede en het is er daar hard aan toegegaan. Er zijn berichten dat ordendiensten met scherp hebben geschoten op betogers. Er zouden mensen zijn omgekomen. De demonstranten keren zich tegen president Gaddafi, die al meer dan 40 jaar aan de macht is. Bij de Libische ambassade in Den Haag verzamelt zich vandaag ook een groep Libiërs. Wij zijn hier gekomen voor, uh, dat willen wij uh, Gaddafi weg. Want hij is uh, dictator. Hij, uh, hij is niet goed voor, uh, voor Libië. Uh, hij is uh, niet goed, goed president. Mijn land is uh, Olieland, is uh, rijk land. En uh, hij geeft uh, uh, wij kregen niks. Nee. Wij kregen niks. Uh, in Libië zelf zijn ze vandaag ook de straat op, de afgelopen dagen ook. Hè? Ja, uh, Krijgen jullie daar berichten van? Weet je hoe het gaat, daar? Er is no media in, in Libië. En and, uh, and there is no even the correspondent, like you, for example, for difference. There is a few, but under control. And so many of them... Er zijn geen journalisten op dit moment. Geen Correspondenten. Dus daardoor is het heel moeilijk om precies te weten wat er aan de hand is. Deze meneer heeft wel vanochtend gebeld met iemand die hij kent. En die zegt, in Tripoli, die zegt de hele stad is afgesloten, het hele leven ligt daar plat. Scholen zijn gesloten. Niemand werkt, iedereen gaat de straat op. Het is een behoorlijk bloederige toestand volgens hem. Vooral in de twee grote steden, de twee belangrijkste steden. Tripoli en Benghazi. Daar concentreren de militairen zich op. Maar er zijn ook geluiden dat er nu in andere dorpen en steden mensen de straat op gaan. Hoe lukt het u dan toch om nog wat informatie te krijgen? Because of our experience for more than 14 years of this of the regime. So we know what he will do in this situation. We hebben de afgelopen jaren veel. Ervaring opgebouwd met hoe we toch contact moeten krijgen met onze mensen in Libië. Dat doen we onder andere doordat we simkaarten hebben uit Tunesië en Egypte. Dat we uh, ja, in feite de telefonie in Libië omzeilen. Uh, ook via satellieten lukt het ons om um, te bellen met mensen. Uh, want we weten gewoon, Gaddafi is uh, de vijand van de vrijheid. En die zou alles doen om inderdaad internet te blokkeren. Telefoonverkeer onmogelijk te maken. Om maar te zorgen dat dit allemaal stopt. You know, it's difficult to answer because. Uh, um... Deze die lived onder dit regime voor meer dan 42 jaar. En het was een heel kloos regime. Het lijkt. Het is moeilijk om te zeggen wat de demonstranten precies willen in Libië. Die hebben natuurlijk meer dan 42 jaar geleefd onder de dictatuur van Gaddafi. Ze hebben geen ervaring met vrijuit praten, met politieke groepsvorming, wat dan ook. Dus wat zij vooral willen, dat is dat wat er nu is, het regime wat er nu is, dat dat stopt en dat er iets anders voor in de plaats komt. Ja, en wat het andere moet zijn. We hebben gelukkig, zegt deze man, uh, mensen in uh, het buitenland die klaarstaan uh, met een hoge uh, opleiding, veel scholing. En zij zijn in staat om iets nieuws op te bouwen. En ze staan ook klaar om, zodra Gaddafi weg is, om terug naar Libië te gaan en het land daar te helpen opbouwen. We came here to three countries for example uh, of course to save our lives because it, our lives was very dangerous in the outside and also to get experience. De uh, democratic experience, parliament experience, parties, freedom of speech and freedom in general. We hebben die mensen ontzettend hard nodig, want uh, u moet weten er is bijvoorbeeld niet eens een grondwet in Libië. Uh, Egypte, Tunesië hadden in geval nog een grondwet. Die hadden regels, die hadden wetten. Dat bestond, dat bestaat in Libië niet, al decennia lang niet. Het was gewoon het woord van Gaddafi, dat was wet, wat hij zei, dat gebeurde. En voor de rest niks vastgelegd, niks waar men zich aan vast kan houden. Dus die mensen van buiten, ja, die hebben we keihard nodig. Maar ik heb de hoop dat dat ook gaat gebeuren nu, de komende tijd. En dat Gaddafi terugtreedt en dat we kunnen gaan bouwen aan een nieuw, aan een goed Libië. Maar ik denk dat de dag gekomen en we gaan terug om ons buiten de Libiërs voor de ambassade in Den Haag. En dan Bahrein verderop in het Midden-Oosten. De Amerikaanse regering maakt zich behoorlijk zorgen over de situatie daar. Een demonstratie is vanochtend in alle vroegte hardhandig neergeslagen. Bahrein is een belangrijke bondgenoot van Amerika. Correspondent Ron Linker in Washington daarom aan de lijn. Ron, uh, wat zijn die belangen die Amerika heeft bij een stabiel Bahrein? Nou, in dat uh, kleine golfstaatje zit de vijfde vloot van de Amerikanen. Een grote marinebasis is daar gevestigd die uh, belangrijk is voor de hele regio. Dus uh, ja, er zijn buitengewoon goede contacten met Bahrein. Uh, Zo'n uh, 2300 Amerikaanse militairen zijn daar gelegerd. In wat in essentie het slot is op de deur van de Persische Golf. Dus een hele strategisch belangrijke regio. En dat is ook het dilemma dus meteen voor president Obama. Hè. Uh, net als in Egypte zou je kunnen zeggen, er zit een bondgenoot. Maar ja, niet echt een democraat. Ja, en mocht het daar niet goed gaan voor de Amerikanen... zijn er dan nog alternatieven voor de vloot?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 Uh, um, en roept de regering van Bahrein op om de aanstichters van dat geweld op te pakken. En verder roepen ze alle partijen op tot terughoudendheid. Dus dat is eigenlijk precies dezelfde eerste reactie. Dus als bij Egypte een paar weken geleden. Ja. Uh, ik moet wel zeggen, Lucella, als ik nog even mag. Ja. Dat tot nu toe de aandacht voor die andere demonstraties in de regio. Hè, we worden net Libië, uh, maar ook uh, bijvoorbeeld Bahrein. Uh, de aandacht op de Amerikaanse televisie is veel kleiner voor die protestacties. Dan die grote demonstraties op het Tagriëplein in uh, Cairo.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 Het is een gemengd beeld. Je ziet dat sommige republikeinen de president prijzen... vanwege uh, zijn uh, steun uh, aanvankelijk aan de Egyptische president Mubarak... wat een loyale bondgenoot is uh, geweest in de ogen van heel veel Amerikanen... ook heel veel democraten en republikeinen. Aan de andere kant zijn er ook wel vraagtekens gezet bij... van waarom hebben uh, de Amerikanen dit niet zien aankomen. En wat je dan ziet uh, is een mechanisme waarbij het Witte Huis probeert... om achteraf te zeggen van ja, maar we hadden het wel goed in de gaten... hoor. dus ineens ook in de New York Times een, uh, een strategie op, een plan... wat opgesteld zou zijn vorige zomer door het Witte Huis... waarin men eigenlijk waarschuwde al voor uh, de, de uh, democratische protesten... Zoals die, die zich nu afspelen in de regio. Met andere woorden, men ging achteraf zeggen van... ja, maar we hebben het wel degelijk goed ingeschat. Tegelijkertijd zie je dat Obama tijdens een persconferentie... Uh, afgelopen dinsdag ook zei, uh, we hebben geen greep op de situatie. We hebben geen greep op de situatie. We kunnen wel uh, deelnemen aan het gesprek. Maar door de verspreiding van internet, et cetera, zie je dat de dynamiek in uh, de uh, regio nauwelijks te beïnvloeden is. Zelfs niet vanuit Washington. En dat geldt nu dus ook voor Bahrein inmiddels. Ronlinker, was dat vanuit Washington? Dan een ander land in politieke crisis: België officieel wereldrecordhouder formeren. Het is daar dag 249. En daarmee duurt de kabinetsformatie nu al langer dan die in Irak, de oude wereldrecordhouder. Van al die politieke malaise proberen de Belgen vandaag maar een feestje te maken. In Gent bijvoorbeeld, waar Joris van Poppel ons correspondent ook is. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe ziet zo'n feest eruit op dag 249 Joris? Nou, dat is wel een gezellig Belgisch feestje. Een Vlaams feestje, Waals feestje, hoe je het ook wil noemen. Ik ben net bij de persconferentie geweest. Het was alles helemaal geheim gehouden, het programma wat er zou gaan gebeuren. Dus vanaf om 8 uur hier een groot volksfeest. En daar komt een, ja, het is older, daar komt een delegatie uit Irak de zogenaamde delegatie uit Irak, die komen uh, de trofee overhandigen, de wisselbeker zoals ze het zelf noemen, uh, om te vieren dat België nu recordhouder formeren is. Uh, allerlei andere activiteiten zijn er geweest. Vanmiddag was er een, een soort van striptease van uh, de, na, een twintigtal, dertigtal studenten. Uh, Busterhef? Ja, die uh, bijna helemaal naakt gingen. Helemaal naakt mocht niet van de politie. Uh, ook om een punt te maken: politici, wij durven het wel aan om ons te smeten, zoals ze in het Vlaams zeggen, om in ons blootje te gaan. Uh, doen jullie dat nu ook. Dus kom nu eens eigenlijk naar voren met een compromis. Want dat is wat je hier toch wel, wel hoort. Dat de mensen het, het zat zijn. En het zijn Belgen, dus het is heel surrealistisch, sur vieren feest, alsof ze echt blij zijn met de wereld ik hoor. Maar eigenlijk vindt iedereen het dus een grote schande. Hm. Zijn er daar in Gent ook politici die met de billen beloten durven? Nee, die durven. ...te vertonen uh, hier. Uh, partijvlaggen, uh, partijfolders... ...die zijn absoluut uit hun boze. Wie ik vanmiddag wel heb gezien... ...was Johan van der Lamotte. Ik weet niet of je die nog kent. Dat is die bemiddelaar die een half jaar lang... ...heeft geprobeerd een regering te, te vormen. Die is in, in januari is die, uh, is die uh, jammerlijk mislukt. Maar uh, die was hier vanmiddag wel in deze studentenstad Gent... ...en die kwam college geven. Uh, college politieke, uh, uh, politiek in uh, moeilijke tijden, zoals hij het zelf uh, noemde. Aan een, uh, een enorme zaal vol met studenten die allemaal ademloos zaten te luisteren... ...hoe moeilijk die onderhandelingen zijn geweest... ...en hoe, on, hoe, hoe moeilijk uh, ontwarbaar die knoop hier is. Hij kwam hier met een suggestie hoe het wel dan kan... Nee, hij zei, hij zei de enige oplossing is discretie. Uh, het probleem van dit land, uh, alles hem, is dat er veel te veel politici zijn... die ook veel te vaak naar de media stappen ja. met uh, hun oplossingen... die bij hun eigen achterban goed liggen... maar uh, die het onmogelijk maken om een compromis uh, te vinden. Alle Vlamingen willen graag horen dat Vlamingen, Vlaanderen toch meer geld krijgt. En alle Walen willen graag horen dat Wallonië echt niet verarmt. Maar zolang dat... Blijft voor de groep aan beide kanten van de taalgrens, kom je er nooit. Al dus Johan van der Landotte in bent... zijn. We hebben vanmiddag de luisteraars gevraagd om wat suggesties te doen voor de opvolger van, uh, van de Lanotte. Um, en uh, bijvoorbeeld roept Casper de Boer via ons weblog België is alleen nog te redden door te splitsen. Uh, Mark Workel uh, laat via Twitter weten: uh, een zakenkabinet is de manier. Ronnie Buitendek zegt opsplitsen. Die handelt ieder zijn eigen regering. Dat splitsen van België, is dat iets waarvan jij uh, vandaag in Gent, bij die festiviteiten, uh, nog meer uh, mensen zo hoort praten? Nee, de studenten hier die je hier op straat uh, tegenkomt, die zijn allemaal uh, voor België. Maar dat is natuurlijk geen afspiegeling van de samenleving. Er zijn uh, toch veel Belgen, veel NVA-leden, veel flaminganten die toch graag willen dat Vlaanderen veel meer macht krijgt. En of dat dan de splitting gaat worden, dat is een hele extreme tak die dat wil. Die wil zelfs van Vlaanderen bij Nederland gaan aanvoegen. Maar dat zijn, de, dat, dat zijn echt extreme factoren. De, de, de grootste partij, de NVA die de verkiezing heeft gewonnen, die zeggen we willen een evolutie naar een. Nou ja, een evolutie naar een onafhankelijk Vlaanderen, maar dat hoeft niet meteen. We moeten in ieder geval meer zeggenschap krijgen over ons eigen geld. En dat is ook wel de lijn die, de, de, ja, die het uiteindelijk zal worden, die splitsing van België. Ze worden het nog niet eens hier over de splitsing van één kiesdistrict rond Brussel, dat de brussel worden. Laat staan dat ze het ooit eens kunnen worden over de splitsing van een hele land. Waar moeten grenzen lopen? Hoe verdeel je het geld? Dat daar is niet uit te komen. Vanavond, dus dat feest. Vanmiddag, de stripties, Vanavond, het feest. Morgen, de kater ongetwijfeld van het feest. En dag 250. Hoe gaan die partijen die een kabinet zouden kunnen of moeten vormen. Uh, dan de vo dat, dat wereld wereldrecord vervolgens een vervolg geven. via al de niet onderhandelen met elkaar? Ja, dat is, dat, dat is, dat is de vraag hier. Of dat, uh, of dat nog gaat lukken. Vanmorgen stond in de kranten dat de verkiezingskoorts nu eigenlijk wel echt is begonnen. Die kater bij politici. Die... Die is gisteravond al gekomen. Gisteravond is uh, de, de, de zoveelste bemiddelaar, een Waalse liberaal, is naar de koning geweest. En die kwam terug met een statement waaruit was op te maken dat hij het ook niet weet. Hij krijgt nog twee weken de tijd, maar hij gaat ook falen. Dus de enige oplossing lijkt te zijn nieuwe verkiezingen. En wat je dan krijgt is de extreme nog groter. En wat lost dat dan op? Voorlopig blijft het wereldrecord in het Belgische handen. En het gaat nog wel even duren. Joris van Poppen uit Geld en Gent, een fijne avond daar. De clubarts van FC Twente stond vanmiddag te bibberen op het veld in Moskou. Zometeen vertelt ze waarom ze wilde dat de wedstrijd tegen Rubin Kazan daar niet doorging. Het verkeer. We gaan naar Dennis Mooi. Een hele goede middag. Um, het is niet drukker dan normaal op een donderdag. Er staat nu zo'n 170 kilometer aan files. Ik noem even de plekken waar je de meeste vertraging op loopt. Dat is de A2 Amsterdam-Utrecht tussen Vinkjeveen en Knooppunt Ouderijn. 14 kilometer file daar. En op de A15 vanuit Europoort. Daar staat tussen Brielen en Spijkenissen eerst 3 kilometer. En op diezelfde A15, maar dan vanuit Rotterdam naar Gorkem, tussen hendrik ambacht en hardingsveld giessendam 11. Tot slot de A20 bij Rotterdam in de richting van Gouda. Bij Nieuwekerk aan de IJssel 4 kilometer door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Het Lucella Carrasso en Tim Overdijk. De driedimensionale film kennen we inmiddels. Nu komt er vanuit België iets nieuws. Theatervoorstellingen in 3D. Die techniek komt uit de koker van Studio 100. De Studio 100 kennen we van Kabouter Plop, Samson en Gert en Piet Piraat. De 3D-techniek is eigenlijk al ruim een eeuw oud... In 1920 werd de eerste film vertoond, maar de doorbraak kwam pas in 1952 met de film Wani Devil. Na deze film volgden er nog wat producties waarbij het effect belangrijker was dan het verhaal. Maar het succes was van korte duur. Pas in de jaren 80 kwam er een nieuwe opleving... met films als Amityville 3D en Jaws 3D. Toen nog met de oude rood-blauwe of rood-groene brilletjes. Jaws 3D. The third dimension is terror. Maar ook dat succes ebde weg. En pas de afgelopen acht jaar is het echt hard gegaan. Met de film Avatar van James Cameron als de ultieme 3D-film. This is great. Maar nu, nu gaan we weer een stap verder. Want nu is er... Alice, Alice, Alice in Alice, Alice, Alice in ja, inderdaad, K3 in 3D. En niet in een film, maar in het theater. En dat is toch een doorbraak, vertelt Gert Verhulst. een van de oprichters van Studio 100. Het is leuk om hiermee te gaan experimenteren. De techniek van de 3D is de laatste jaren enorm geëvolueerd. En eigenlijk is het nu pas mogelijk om te doen wat wij doen. En ik ben ervan overtuigd dat er nog heel veel 3D voorstellingen gaan volgen. Eén keer als de mensen dit hebben gezien en zien wat de mogelijkheden ervan zijn. Is het uit te leggen? Want wat ik zag is... Um, ja, het, het zijn eigenlijk 3 projecties Het is weinig bewegend beeld nog. Maar komt dat ook in de toekomst dan Dat er meer uh, à 3D-films uh, meer te zien is? Ja, uh, ik denk dat er meer en meer een combinatie zal uh, gebeuren... van een, een echte 3D-film met live acteurs ervoor. Uh, wat je nu vandaag hier hebt gezien... is uiteraard de persvoorstelling. Heel veel van de beelden die hier te zien waren... zijn nog niet helemaal af. Dus er komt meer beweging in. Maar je moet er ook wel rekening mee houden... als je met 3D werkt. Dat je het niet te heftig en te wild maakt. Omdat uh, er toch veel mensen zijn die gevoelig zijn aan te heftige bewegingen. En het is niet de bedoeling dat mensen uh, uh, misselijk buiten gaan natuurlijk. Dus we zijn daar heel voorzichtig mee. En we gebruiken het voorlopig eigenlijk vooral als decor. En alles wat je ziet aan figuren, karakters en acteurs, dat zijn echte mensen van vlees en bloed. Aan andere kant kan je je afvragen, van waarom zou je het doen? Want een theater is eigenlijk al 3D. En dan krijg je alleen maar een scherm, waardoor je eigenlijk je mobiliteit, je bewegingsvrijheid op het podium wat minder wordt. De bewegingsvrijheid op het podium wordt een beetje minder. Maar wat je met 3D kan doen en wat met een traditioneel theater veel moeilijker is... is dat je stukken, we hebben ook hier nog niet laten zien, maar stukken in de zaal kunt brengen. Dat je bijvoorbeeld een vlindertje tot voor de, de, de, de ogen van de toeschouwer kunt brengen. Waar ben ik nu in heen? Is er nou veel belangstelling ook uit het buitenland... of is, is men elders ook bezig een, dezelfde techniek aan toe te passen? Ja, wij weten natuurlijk niet waar iedereen exact mee bezig is... maar we horen wel wat geruchten dat er hier en daar uh, producenten mee bezig zijn. Um, uh, zij weten nog niet dat wij ermee bezig zijn tot op de dag van vandaag. Dus ik veronderstel dat we wel dat bezoek zullen krijgen... Uh, van mensen uit het vak die eens willen zien hoe het ding werkt... en of ze het eventueel ook zullen kunnen gebruiken. Dus het kan zomaar zo zijn dat uh, over een jaar deze techniek op Broadway in New York te zien is. Uh, ik ga ervan uit en uh, het is natuurlijk ook logisch als je de budgetten uh, kent waar wij mee werken en je kent de budgetten waar ze dan op Broadway of uh, in, in Londen mee werken, die zoveel meer zijn, dat als ze zich daarop uh, gaan toespitsen, dat uh, ze misschien nog wel uh, uh, dingen kunnen doen die nog, die nog veel straffer zijn dan wat wij hier gaan doen en eventueel gaan kunnen werken met een combinatie van gewone decors en de 3D-projecties. Maar uh, ja, dat zal de toekomst uitwijzen. Maar ik ben er zeker van dat dit uh, een, een, een breuk is uh, in, in, in theaterland uh, wat betreft decor, ja, absoluut. De musical Alice in Wonderland van K3 in 3D... is dus vanaf 30 juli tot 28 augustus te zien... in het World Forum Theater in Den Haag. Een verslag hoorde u van Ron Holman. Gerard Hiemstra, met het weer. De krokusvakantie staat voor de deur. Mensen gaan kiezen tussen zon of sneeuw of blijven thuis. Als we beginnen met het nieuws vanmiddag dat er weer volop geboekt wordt... voor strandvakanties naar Egypte. Heb je daar gegarandeerd de zon en de bijbehorende zomerse temperatuur? Nou, helemaal gegarandeerd niet. Maar toch uh, is het daar in deze tijd van het jaar toch wel heel vaak zonnig. Het kan een keertje tegenvallen. Maar uh, ja, in aangename temperaturen, zo tussen de 20 en 25 graden, is het daar meestal wel. Dus dat is toch wel een... Uh, Qua weer in ieder geval een, een, een, een goede bestemming. Ja. De uittocht naar de wintersportgebieden uh, gaan we ook zien dit weekend. Wat vinden ja. skiers bij aankomst in de Alpen? Nou, er ligt op dit moment eigenlijk wel genoeg sneeuw... maar de kwaliteit van die sneeuw is heel slecht. En dat komt omdat het eigenlijk uh, al een paar weken niet gesneeuwd heeft. En de temperaturen zijn overdag flink boven nul. Dus je krijgt dan overdag dat de sneeuw smelt. En s'nachts bevriest het weer... En dan krijg je gewoon vereiste pistes, zoals dat heet. Ik heb het zelf nooit meegemaakt, want ik ben zelf geen skier. Het is geen pretje, kan ik <laughs> <Okay>. vertellen. <laughs> maar um, dus alles draait erom van komt er nu verse sneeuw of niet. Okay. Ja, er komt wel wat. Um, uh, de, vooral de noordkant van het Alpengebied moet daar wat langer op wachten. Maar vooral het westen en het zuiden, daar komt wel wat verse sneeuw. Sterker nog, daar is al wat gevallen. Vooral de zuidelijke kant van de Alpen. Uh, daar is al zo'n 20 tot 30 centimeter gevallen. Nou komt er uh, morgen in Tirol er een beetje bij... Zo tussen de 5 en 10 centimeter en de nacht van zaterdag op zondag... vanuit het westen opnieuw een gebied met wat sneeuw. Dat zal overigens in de dalen gewoon regen zijn. Maar op grotere hoogte zal het wel sneeuw zijn. En dan de rest, uh, zeg maar de rest van het Alpengebied krijgt dan maandagavond... en dinsdag uh, toch wel weer wat sneeuw. Dus ja, in ieder geval de tweede helft van volgende week ziet het er wat de sneeuwcondities betreft toch wel beter uit. En waar moeten we de thuisblijvers bij doen? Nou, dat is best wel lastig eigenlijk, want uh, de, wij zitten vlakbij een overgang tussen koude lucht in het noorden en zachtere lucht in het zuiden. En dat merken we vandaag al aan de temperatuur, want in het zuiden was het 10, 11 graden en in het noorden maar 4. Nou, morgen we, zitten we iets aan de koude kant en in het weekend, dan is het uh, de vraag wat er gaat gebeuren... komen we in de koud terecht of komen we in de zachte lucht terecht? Dus ja, dat, dat kan een enorm uh, verschil uitmaken. Het uh, kan vriezen, het kan drooien. Helemaal hij, correct. Hij wou het niet zeggen. Gerrit Himstra was dat. Uh, dan het weer in Moskou. Het is uiteindelijk goed uitgepakt voor FC Twente daar. De Europa League-wedstrijd tegen Rubin Kazan werd met 2-0 gewonnen... Maar er was ontzettend veel om te doen van tevoren. Ook vandaag. De temperatuur schommelde de afgelopen dagen rond de min 20 graden. Nou, min 15, dat is de grens van de UEFA. Dan mag er niet meer gespeeld worden. Maar een kwartier voor de aftrap werd er nog een thermometer gevonden... die min 14,6 aangaf. En dus werd er gespeeld. Dr. Gekie Meijns van Twente was en is het er nog steeds niet mee eens.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 Ik denk dat het, eh, zoals het eerste ogen lijkt, dat het allemaal eh, gelukkig meevalt. Dus eh, we gaan rustiger werken na zondag weer. Al dus Geki Meijns van FC Twente. It was not good for the boys, zeiden beide clubs. Maar toch is er gespeeld en zo te horen dus zonder al te ernstige gevolgen. En die houtkamp was daar in Moskou en sprak met Meijns. En na vijf, na vijf uur spreken we met uh, Ivo van Kuik, raadsheer bij het gerechtshof in Arnhem... die vandaag bij een congres was over TBS. En dat komt natuurlijk goed uit, aangezien secretaris Steven van Veiligheid en Justitie... wil dat het verdachte van zware misdrijven moeilijker wordt gemaakt om TBS te ontlopen. Hij heeft daar een brief over gestuurd naar het kabinet. En, uh, Psychiaters, raadsheren, advocaten, die hebben daar zo'n ideeën over. Van Kuik gaat namens heel veel raadsheren daar na vijf uur... hun zijn dicht op laten schijnen. Tot dan. Zie de zon schijn door de bomen. de Piet die zegelskaas! kaas.